Marian Hageman met het nos journaal. Kandahar. Onder meer een kantoor van de gouverneur, dat van de burgemeester en een paar politiebureaus zijn getroffen. Er zouden doden zijn gevallen en zeker 24 gewonden. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat aanslagen al maanden geleden werden voorbereid en dat het geen vergeldingsacties zijn voor de dood van Al-Qaeda-leider Bin Laden. En vorige maand ontsnapten ongeveer 500 gedetineerden uit de gevangenis van Kandahar. Volgens de autoriteiten waren daar veel Taliban-strijders bij.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 Op viaducten over de A1 hebben zich veel supporters van FC Twente verzameld. Ze staan daar om de spelersbus toe te zwaaien die vandaag al naar Rotterdam gaat. Morgen speelt FC Twente in de Kuip de bekerfinale tegen Ajax. Supporters mogen alleen vanaf viaducten zwaaien en niet in de berm staan, zegt de politie. Als er gevaarlijke situaties dreigen te ontstaan, wordt de spelersbus van Twente omgeleid. Het weer. Vanavond is het nog lang warm. Morgen opnieuw zonnig en warm. Morgenmiddag stapelwolken en in het zuidwesten kans op een onweersbui. Na morgen geleidelijk iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn flitsers op de A28, Groningen-Amersfoort, tussen knoopert Langhorst en Zwolle. En op de A67 Eindhoven-Venlo, tussen Eindhoven en Knoopert-Zuiderheiken. Tot zover de verkeersinformatie.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 Robbie Williams and the Rock DJ Get ready for the countdown. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kick your arse in the sand. This is GFM Zandvoort. Yes, goedemiddag.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 Wat het is, gaat hij later vertellen. Deze uitzending. Wat kan je verwachten? We hebben natuurlijk veel, ja, veel nieuwe muziek. Ik heb een aantal nieuwe nummers bij elkaar gesprokkeld. Waaronder de nieuwe van Rigby. Benny Benassi. Dat is een lekker plaatje. En ja, voor de rest. Een aantal nieuwsberichten. Ik wil het even over de bevrijdingspop hebben. En nog een leuk fragment over een, een jongen. Die, die spreekt Engels. Nou ja, zo raar is dat niet natuurlijk. Maar hij kan dat in... In uh, 24 accenten.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 and lights En 9. The end of the world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 Ik zal geen merknamen noemen. Hij ah, kijkt erin. Ja, dat was een merk. Zeg maar de broer van Dirk. Ja. Oh. Henk. Nee. Klaas. De winnaars. Nou, de, de, de derde is geworden: Bram Blaakmeijer boer. Nee, Blaakboer. Ja. En uh, de tweede is uh, Gilles Hoofdkerk. Uh, of Kerk. Ja, ja. En, de, en de eerste uh, per Rome is Matthew Kensen. Nou, gefeliciteerd voor de winnaars. Ja, en uh, daarna deden we ook een vrij een vrij uh, en dan konden ze ook nog een prijs meewinnen. En dat is niemand minder dan uh, Ruben uh, meenemen. Me. Oké. Okay. Dus uh, ja, hartstikke leuk.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 Aan het skaten van hetzelfde heb ik geen verstand van skaten. Ik heb toch wel een klein beetje gejureerd. Heb je het wel geprobeerd of niet? Uh, <laughs> een beetje voor mijn deur. Niet op de skatebaan zelf. <laughs> Pascal van de Beek uh, knikt, nee. <laughs> nee, maar wel voor de deur bij mijn oma. Zo even, even op het skateboard okay. geprobeerd. En ja. later heb ik die skateboard die ik uit gepakt. Maar daarom heb je nu gips om. <laughs> <laughs> en uh, ik heb wel twee nieuwe woorden geleerd. Dat is de curb en de reel. Oké, okay, en vertel uh, dat, uh, de, uh, dat dat weet ik Dat zijn twee niet. attracties, noem ik het maar even. Ja. Uh, de curb, uh, dat is... Uh,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 of Nee, eergisteren. Donderdag. Donderdag, dat is eergisteren. Eh, waren wij, nou, bevrijdingsboek. Had ja. je dat verteld aan de luisteraars? Nee, nog niet. Nee, wij waren er, be, bevrijdingsboek, dankzij Pascal van de Week. Ja, dat waren en we echt enorm dankbaar voor. Want wij stonden, wij stonden aan het podium en we konden ja, alles goed zien. We konden, en, uh... we konden eigenlijk Ben Saunders aan zijn voeten kussen. Eigenlijk wel, hè. <laughs> er is ook een meisje die heeft dat gedaan alleen dan bij Welen. Ja, die ging midden op het podium gewoon dansen en flirten met hem. En Waylon die uh, zoende haar gewoon midden op de bek. Wat een slet. Wat? Uh, wat zeg jij nou weer? <laughs> dat kan toch niet, Rudy? Dat kan toch niet. Maar ja, een leuke VIP-arrangement uh, dankzij Pascal. En daarbij kwam ook dat uh, Pascal, uh, of een vriend van Pascal, uh, Menno Hoekstra, die heeft tijdje ook bij de radio gezeten, mij opeens wegtrok bij jullie. En dat ik gewoon achter het podium kon kijken. Nou, dat is wel gaaf. Want ik heb een heel klein beetje gezien hoe, hoeveel mensen daar stonden. Er ja, waren tienduizenden mensen, leek het wel. Dat hele... Gezegd, de uh, Pascal begint te lullen. Ja, ja ik wou <laughs> zeggen, het is gewoon een schitterend gezicht. Als je op het podium staat gewoon over dat publiek heen ja, kijk naar ja, achteren. Ja, ja, ja. En dat is ja, zo mooi kijken, geweldig. He? En zeker als je inderdaad uh, bijvoorbeeld inderdaad de heen, heen en weer zwaaien zit van het publiek. Dan is het gewoon zo mooi beeld. Zullen we, we anders dat? volgende week gewoon even... Uh, uh, Marcel Sukel heet hij, hè? Ja, Marcel Sukel heet hij. En ik heb met hem zitten praten eventjes natuurlijk. En hij is bereid om hier in de studio nou, te komen, we even nee. even Volgende uitnodigen. week in de studio. Hij, wil, uh, hij is bereid ertoe. Okay. Dus Zullen we uh, contact opnemen met Saunders ook in ja, en en, ik vond het jou. Jij ging iets in de weg, omdat je moest werken natuurlijk. Ja. Maar je hebt de afsluiter heb gemist, Ben Lonkel Sol. Ja. En dat was te gek, dat was vet. Ja? Hij, uh, uh, dat was echt. Uh, die gast is like een uh, Frans man een sol. Uh, ik ga meteen zo meteen even draaien. Ja. En um, hij ging ook het publiek in en hij ging rondrennen. En het was echt, het was echt super vet. Nou, Rudy, volgende volgend jaar moeten wij gewoon <laughs> backstage kaarten hebben. Dat we echt gewoon achter het podium kunnen neuzen ja, ja. En dat heb ik al tegen hem gezegd. Ja. Hij gaat. Hij moet zijn best gaan doen voor ons. En, en we gaan het ook wel doen. Ja, <laughs> nee, maar in <laughs> ieder geval, uh, Rudy, het was een geslaagde avond bevrijdingspop. Het was, het was zeker geslaagd en het is uh, voor herhaling vatbaar. Ja, zeker weten. En, uh, en uh, volgend jaar gaan we gewoon live aan doen. Gaan we zeker. gewoon, gaan we gewoon een leuke reportage maken en, uh, dat, dat wordt hartstikke leuk. Maar ik moet wel zeggen, afgelopen twee jaar vond ik de, de line-up van de uh, uh, bevrijdingspop vond ik een beetje waardeloos.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 Ja, want het is het is ook inderdaad, ik heb toevallig ook een paar mensen gesproken. Die kwamen voor mij echt specifiek voor één act. Ja. En daarna gingen ze gewoon ook weer weggerust. Dat, dat hou je ook altijd. Ja, en, okay. en, ja. en, nou, bevrijdingspop duurde het tot twaalf uur. Hè. Eh, een beetje uitloop.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 Want die had dat ook. Die had er precies een beetje met die blazers erbij. En dan uh, er twee zangers en uh, zo'n hoedje. Ja. En Weyland erbij trouwens. Die kwam met een helikopter hè? Weyland, ja. ja die, die kwam met de een helikopter. Ja. Ja, en die kwam naar Ben Saunders. Dat is wel even inzicht op het programma. En daarna had je de Duitse baseballs natuurlijk. Ja. Ik, jij bent er niet fan van. Nee, ik, ik vind, het, ik vind het niks. Ik, vond, ik vind hun ik vind leuk. leuk. Hij was een ja. hele leuke show van, van ons. Okay. Uh, ja, ik, ik vond Nederland. het jammer ja. dat jullie naar de McDonald's zouden. Dat vond ik wel jammer. En, en, en daarna door naar Kate Nash. Kate Nash, niet, ja. ja. Was dat leuk? Nou, ja, ik ken één dus, nummer van haar, dat vond ik leuk. Maar ik vond dat ze een beetje schreeuwden en een beetje... Ik hou er niet van. En hebben een hele jouw, staal je je ja. gek van staal in. Ja. Uh, maar Kate Nes, ik moest wel lachen, want aan het einde ging ze op de keyboard staan. Ja. Wop, daar ging ze hoor, onderuit. Lag ze voluit op het podium. Ja? Hele Klopt. pluk, luigen, juichen. Maar het ja, keyboard is aan de bodem kapot, hè. Want dat ja, hebben wij ik, natuurlijk nou, de hand gezien. Omdat we oh, natuurlijk ja, tuurlijk, aan de juiste staan. Ja. Ja. Dat ging per ongeluk ging ja. ja. Maar er zaten gewoon gaten aan de bodem van de keyboard. Die zaten er gewoon in. Jesus. Dus dat kon je gewoon echt zien. Dat is... Ja, dat is een heel leuk gezicht. Want ik kon naar achterkant, heb ik ook een beeldscherm. Kon ik ook wel meekijken ja, ja. wat er op dat moment en gebeurde. En daarna, aan het eind was natuurlijk uh, dat Ben een console Ja, ja en, te gek, en, gek was dat. En wat eigenlijk ook een hele goede act is geweest. Maar dat is eigenlijk weer meer in de rock scene. Dat was Triggerfinger. Triggerfinger, dat ja die, die heb ik een, helaas een, heb die gemist. Ja. Maar dat is echt te gek. Belgische band, echt, echt, ja. echt rock, dat is echt te gek. Ja, ik heb ze vorig jaar, heb ik Triggerfinger nog gezien zelfs bekenstein pop Want okay. ja, pop doe ik een beetje bijna hetzelfde ja, werk. Ja, ja.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 Hopelijk dat je weer aan ons denkt. En, um, <racht> slijm, slijm, slijm, slijm, slijm, slijm, slijm, slijm. Ja. In ieder geval een super dag was het vandaag, ja. maar ook die 5 mei. Vrijheid is belangrijk. En ik heb natuurlijk voor tienduizenden mensen gesproken. Oh, dat is waar ook. <tie> Vertel even kort nog eens. Nou, op een gegeven moment kwam uh, die man van de postbank. Uh, Howard, Howard. Howard van de postbank kwam naar voren op het podium. En um, die, uh, die uh, ging een paar stellingen voorleggen. De een van de stellingen was of vrijheid heel erg belangrijk was, hè Pascal? Klopt dat? Ja. Ja? En de andere was: uh, het mag je mensen beledigen? Nou, bij de belediger stond ik: ja, ik mag Rudy beledigen van entertainmentvuur. Maar ik ben niet uitgekozen. Daarna ben ik, uh, heb ik die vraag gewoon teruggetikt. Die ja. vrouw. En uh, toen mocht ik mijn stelling vertellen. Dat ging over, over, over vrijheid. En toen zei ik, van vrijheid vind ik heel belangrijk. Dat vieren we vandaag allemaal met elkaar. En toen ging het publiek juichen. Ja. En jullie hebben het gehoord, hè? Ik heb het gehoord. Nou, dat is wel heel erg leuk. Heel meerdere mensen hebben het als het goed is gehoord. Want het is door de radio. ons kregen de radio ja, uitgezonden. En wij hebben dat ook door kunnen zenden. Daardoor. Ook, ook dat verhaal over... Uh... Eigenlijk de hele volledige programmering is allemaal doorgeplukt. Ook geweest. de presentatie van Howard. Ehm, um, durf ja, ik niet met zekerheid te zeggen, maar we moet gewoon even de herhaling kijken. luisteren. Maar ja, in ieder geval, wat een leuk evenement was dat. En uh, Rudy, je plaatje staat echt te branden, geloof ik. Je zit al ja, En als afsluiter, wie vond jij het beste? Uh, ik vond Ben Saunders de slechtste. Uh, yeah. Sorry, ik vind oh, hem bij The voice vond ik hem hartstikke goed, maar hij was echt niet sterk. Wie vond je het beste? Ja, ik, uh, ik vond Welen en de baseballs gewoon de beste, ja, daarvoor was ik er ook. Uh, nou ja, mijn muziek gaat toch eerder uit inderdaad toch naar die trigger ja, ja, ja. toch wel. Maar baseballs vond ik ook wel een hele mooie show, okay. en wat ja, en, ja, ja, ik eigenlijk ook het op aan me tegen Roosij. dat was dat ik piano natuurlijk in de fake ging bij hun. Ja, klopt. Ja. En ik had eigenlijk iets meer verwachten van me, jammer. Ik was er niet bij, want ik wou het heel graag zien. Maar uh, wat, wat uh, volgend jaar moet, uh, is uh, gewoon dat wij erachter lopen. Als, uh, met uh, dit bordje, maar dan pers. Nou, dan ik dan denk nou. dat we er genoeg over hebben gepraat. Ja. En uh, we sluiten af met... Uh, Rudy, bedankt mijn... voor de tijd. Ja, wel. Bye-bye. Bye-bye. En uh, mijn favoriet was de afsluiten bij pop Radio. En nu gewoon hier live in de studio bij ZFM Zandvoort. Ben Lonkelsoor. Don't have the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 En uh, beter, en dat komt natuurlijk van hun uh, allerlaatste album af. Alles blijft anders, vreselijk nieuws. Nogmaals vreselijk nieuws voor de, uh, de muziekliefhebber. sorry. Twares maakt comeback, nee. De Friese band Twares keer terug in een nieuwe samenstelling. Zangeres Mirjam Timmer heeft een nieuwe band om zich heen verzameld. En een nieuwe single opgenomen. oud Johan van Veen moest noodgedongen stoppen wegens gezondheidsproblemen. Kijk, dat scheelt er weer. Twares had natuurlijk in de 2000 een grote hit met de Friese single Werbistu. In 2003 besloot de duo uit elkaar te gaan. Toen uh, Timmer en Van Veen vier jaar geleden hun muzikale werkzaamheden weer oppakten. De, ja, pakte dat anders uit en dan verwacht. Van Veen kreeg te maken met een.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 It, babe. See how I leave with everything.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 Nu nog even luisteren, 45 seconden naar dit lullige muziekje.